Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 59, opgenomen op maandag 12 november 2012. Nee, nee. Goedemiddag, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, uh, heb je al gesurfd vanmorgen? <laughs> nee, ik, uh, ik zit hoog en droog, Ten, uh, in tegenstelling tot de buren. Ja, want uh, Italië, dat, uh, die, voelde, die voelde zich een beetje bedreigd door het water vandaag, toch? Of niet? Ja, het, het regent al 48 uur aan één stuk en dat uh, gaan we nu merken. Tenminste, dat, dat merken ik sinds vanochtend toen de straak, uh, straten blank stonden en het water bij de buren naar binnen liep. En uh, iedereen om zes uur buiten stond met pompen. <laughs> en dan met water. Oké, okay, maar wel leuk dat je je buren hebt geholpen, zelfs als je zelf geen problemen hebt. Ja, nee goed, ik heb ook graag als er hier iets gebeurt dat de buren binnenkomen. Dus, uh... Ja, precies. Nee, sympathiek. Ik wou, dat is alleen maar een uh, complimentje. Hm. Zo. Um... Wat is het nieuws van deze week? <laughs> ja, het is het nieuws van deze week. Uh, het het echte grote nieuws uh, ontbreekt eigenlijk een beetje. Uh, of tenminste, uh, nieuws. Kijk, reviews hebben we een aantal mooie dingen meegemaakt. Uh, maar groot nieuws, uh, wat dat betreft is het rustig geweest. Wel een aantal interessante dingen. Um, um, interessante dingen ook over Microsoft's Surface Tablets. En um, wellicht het, e het eerste interessante opdook, wat, wat, uh, wat vorige week opdook eigenlijk, is een 7-inch Surface Tablet van Microsoft. Een 7,9 of een 7.0? Volgens mij een 7.0. <laughs> <laughs> Want, Want al de, alle Windows dingen zijn uh, uh, 16.9 tot nu toe, toch? Hè? Die hardware, of niet? 16.10, zeg maar. 16, 16,9, ja. Nou, ik, ik had uh, van het weekend in, bij de Mediamarkt een uh, Samsung Smart PC in mijn handen. En dat is freks breed, want dat is 11,6 inch. En, en dan 16,9. Dat is toch dat is vreemd. <laughs> ja. Nog één keer, hoe zeg je dat? 11,6 inch bij 16,9. Ja, ja, dat, dat is groot. Is heel, dat is heel, ja. heel uh, plat. Ja, dat is heel lang, zeg maar. Ja. Vreemd om dat je aan het hebben. Maar goed, de, die heb ik van de weekend in mijn week handen gehad. Een plastic dingetje. Okay. Voor 899 euro. Maar goed, 7 in service. Ja. Um, ja. Het wordt wel echt een, een Xbox Surface tablet, zeg maar. Dat is tenminste het idee. De Verge had informatie ontvangen en we hebben een paar maanden geleden al wat uh, documenten op zien duiken. Die, die spraken over een 7 in service tablet. Dus compleet gericht op gebruik in combinatie met uh, de Xbox... en toegang tot games van je Xbox en het bedienen van je Xbox, noem maar op. Um, qua specificaties is nog, nog niet echt duidelijk. Uh, volgens mij uh, is het zo dat Microsoft dat ding ontwikkelt... Uh, zodat hij met meerdere hardware configuraties om kan gaan. Hij zou hardware onafhankelijk ontwikkeld worden. Het zou dus inhouden dat je of met een ARM-processor... of met een Intel-processor aan de slag zou kunnen... Hoe ze dat precies in de markt gaan zetten is mij niet helemaal duidelijk. Maar, maar kortom, dus Xbox integratie. Um, en, en allemaal geoptimaliseerd. De ram zou geoptimaliseerd zijn voor het spelen van games. Maar je zou ook gewoon e kunnen e-mailen of browsen, noem maar op. Maar Microsoft heeft dat ding dus zelf dus nog niet aangekondigd of getoond of wat dan ook. En zou momenteel in de testfase zitten. En Tot... uh, denk jij dat dit meer kans van succes heeft dan uh, PlayStation? Uh... De Vita. Wat bedoel je? Ja, die hebben toch ook uh, allemaal games voor, voor tablets of zo? Ja, daar hebben we het ook over gehad vorige week. Volgens mij dat, uh, dat, dat loopt nog niet echt. Dat uh, PlayStation Mobile network of zo, van Sony, dat is inderdaad bedoeld om op andere tablets. Uh, volgens mij heeft Asus een, een certificering afgenomen, of hoe noem je dat? Een deal gesloten en Lenovo zodat je ook Playstation Games op die tablet zou kunnen spelen. Maar het aanbod is nog zo minimaal. Ik denk dat dit meer echt een, een Playstation Vita-achtig iets is. In de vorm van een tablet. Uh, met echt diepe integratie met de Xbox. Dat het ook echt vooral interessant is wanneer je een Xbox hebt. Um, maar die heb ik niet. Dus uh, geen idee. Alright. Um, Alright, ja. Yeah. <laughs> we zullen wel zien die Xbox Service Tablet, toch? Ja. Interessanter, naar mijn idee, zijn de normale Surface Tablets. Alleen, daar lijkt het nog niet zo heel goed mee te gaan. Dat is tenminste wat, wat dit weekend opdook. Uh, de uitspraak van uh, meneer Balmer van Microsoft... die had aangegeven dat de eerste verkoopresultaten nogal bescheiden zijn. En, ja Dat kun je op meerdere manieren interpreteren... maar ik interpreteer het als dat het eigenlijk tegenvalt. Want uh, ja, na de lancering van je eigen product, je eerste eigen tablet... Kun je niet aankomen met de verkoopresultaten zijn bescheiden. Dan overdrijf je waarschijnlijk nog een positieve zin ook. En het product wat... Uh, uh, ook nog eens een keertje... Hoe noem je dat? Um, de hele omslag van, Windows 8 moet, uh, van Microsoft en Windows 8 moet vormen. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat... Uh, het alleen maar zomaar een product is. Het is hun, hun allerbelangrijkste product die de belangrijkste omslag... in de geschiedenis uh, van Microsoft sinds het jaar 2000 moet gaan betekenen. Ja, het is echt een soort van vlaggenschip, het uh, model. Ja. Maar ja, dat, dat, dat blijkt eigenlijk nergens uit dit moment. Het was natuurlijk ja, wat ik erger vind, wat je zegt, hè, blijkt nergens uit. Wat ik veel erger vind is dat zeg maar de, de dingen... Uh, die Microsoft voor zich had, weet je wel. Um, Office, dat uh, touchkeyboard, weet je wel, al, al die bijzondere dingen, zeg maar. Mm -hmm. uh, die blijken allemaal <laughs> vrij kut te werken. Office op Surface heeft allerlei problemen. Mm -hmm. En dan andere problemen nog dan dat het achterlijk is dat het in het de desktop interface is. Hè? Dat je dus op je tablet het niet echt kan aanraken, maar een muis en toetsenbord nodig hebt. Maar andere problemen dan dat, namelijk allerlei andere shit die ik niet begrijp en niet lees. Maar uh, jij ja, had er een artikel over, dus misschien kan jij er wat meer van vertellen. Mm -hmm. Wat bedoel je precies? Wat, wat zijn de problemen met Office op of Service? Office of Service ja, dat, dat je dat niet voor, voor zakelijk gebruik mag gebruiken Dat er beperkingen op zitten Zoals het niet kunnen gebruiken van add-ins En macro's En uh, versturen via e-mail functie bijvoorbeeld ja, Het is geen preview versie Het is een uitgeklede versie ook nog eens Eigenlijk hetzelfde principe als gewoon Windows Windows is een uitgeklede versie Windows RT en ook Office is een uitgeklede versie. Oké, okay, nee, maar ik dacht dat jij een artikel had, uh, gaat nog niet super samen met uh, Service RT. Uh, oh, zo ja. Ja, dat schijnt inmiddels opgelost te zijn met een software update. Maar er zijn inderdaad mensen die, die aangaven van uh, het werkt allemaal niet. Uh, de bugs en uh, lastig te, te synchroniseren, noem maar op, uh, batterijduur. Oké, okay, nou ja goed, uh, hopelijk is dat dan opgelost. Maar dat is wel tekenend voor. Want dat was hun allerbelangrijkste ding, hè? De beste office-integratie kunnen bieden. Maar dan ga je verder lezen. En dan zie je allerlei mensen klagen over dat hun toetsenborden uit elkaar lazeren. Yep. Oh, gewoon nu al aan het desintegreren zijn. Wat even aan het rotten zijn en uit elkaar, uit elkaar vallen. Goed, misschien is dat een hardware probleempje wat weer met een update opgelost kan worden. Ik bedoel, uh, laten we wel weten, Microsoft heeft met hun eerste generatie Xbox ook echt miljarden vies gemaakt omdat ze allemaal nieuwe aan het versturen waren. Mm -hmm. uh, dus wie, wie weet wordt dat ook weer netjes opgelost. Uh, maar dan lees je bijvoorbeeld over dat uh, dat type op dat toetsenbord, ook al werkt hij in, is brand brandje nieuw, weet je wel, je nieuwe service, dat er een, regelmatig een forse vertraging op ontstaat tussen de toetsen en uh, dat er wat op je beeldscherm verandert. En uh, we hebben dat in veel reviews van tablets, hebben we dat ook elke keer genoemd, als iets wat echt een dealbreaker is, omdat dat bijna onmogelijk maakt om te typen. Mm -hmm. Het is te vergelijken met dat je jezelf een halve seconde later terug hoort praten. dat ja. Dan kan je ook niet meer praten, zeg maar. Nee, nee, nee. Dat heb ik. Uh, ik weet niet meer welke tablet dat was. Laatst ook een keer gehad. En. Uh, dat, is, dat is fucking annoying. Um, ja, goed. Als, da als dat uh, het proble een probleem is, dan kun je dat mensen goed wegdoen. Want dat dan, dan kun je er gewoon niks mee. Ja, maar dat zijn dus uh, de berichten die er komen. En dan zijn er ja. nog kleinere. Uh, quirks, zeg maar, of problemen. Uh, bijvoorbeeld dat het uh, in bijna alle opzichten. Uh, heel veel lijkt op een laptop. Mm -hmm. het nog het meeste lijkt op een laptop, mm -hmm. maar dat het niet echt op je laptop te gebruiken is. De, en ja, je kan heel rechtop zitten, lalala, rottegop, dat is geen, geen excuus. Het is gewoon niet te gebruiken uh, uh, op je ...op je lab, eh, dat is dan raar, maar ook oh wel... ...maar het is dus echt een, ook een tablet... ...maar dan lees je daar weer verder over... ...en dan blijkt dat één kant van die tablet... ...die blijkt veel meer onderdelen te hebben... ...dus die is veel zwaarder... ...dus je kan hem eigenlijk maar ook op één echte manier vast hebben, namelijk met het zwaartepunt aan de onderkant... <lacht> ...anders zit je dus... Uh, ...of aan de, als je hem in portrait hebt... ...zit je het zeg maar um, raar te balanceren... ...om het zwaartepunt boven je cel... ...in het scherm ligt... ...en als je hem in landscape hebt... ...dan is één kant van die tablet een stuk zwaarder... Dat je dus zeg maar spierballen krijgt links omdat hij zo zwaar is daar. Zeg maar. Dat zijn allemaal van die... Ik, nogmaals, kleine dingetjes. Maar de combinatie van die handel... Dat zorgt er gewoon voor dat het een heel lastig product wordt... Voor mensen om uh, het te kopen, ervan te genieten. Maar vooral ook als het als impuls of semi-impuls aankoop te doen. Ik denk dat er een heleboel mensen bijvoorbeeld... Uh, al wekenlang, of misschien wel maandenlang, met het idee dat Oh, nou goed, uh, we gaan misschien binnenkort wel eens een keer een tablet kopen. Weet je wel, dat is toch wel interessant. Ik heb het gezien bij vrienden en familie. Goed, nou goed, ik heb nu geen tijd om het uit te zoeken. En op een gegeven moment moeten ze mee met moeders de vrouw verplicht winkelen in weet ik veel. Laten we het Haarlemstad noemen. En, uh, uh, en, en, staan ze, en dan ze en lopen ze een Dixons binnen, of een Apple Store, of, of uh, welke plek dan ook, waar tablets worden verkocht. En als er dan op een gegeven moment een heel mooi glimmend ding ligt, uh, waar je in de eerste tien minuten alleen maar van onder de indruk kan zijn... en nog niet de fouten ervan merkt, zeg maar. Pas mm. later, als je thuiskomt, <laughs> nadat je hem gekocht hebt. Dat is de truc, zeg maar, denk ik. Ik bedoel, uh, iPads hebben hun eigen beperkingen. Android-tablets hebben hun eigen beperkingen. Maar uh, een succesvolle verkoop, laten we Apple als voorbeeld houden... Uh, is denk ik ook omdat als je zo'n Apple Store binnenloopt... en je, je pakt zo'n iPad op... Uh, de eerste minuten heb je helemaal geen tijd om kritiek te zoeken op dat ding. Omdat het zo licht is of zo'n mooi scherm heeft of zo strak in elkaar zit. Weet je wel, gewoon de indrukfactor. En die Windows 8, dan, dan, dan, kijk je, dan kom je in die winkel in en dan is hij bijvoorbeeld uh, raar uitbalans. Dan sta je te twijfelen over van... Hmm, zou ik dat toetsenbord wel kunnen gebruiken? Want is het niet een beetje raar dat het een print is, zeg maar, op een koffer? En ja, dan ga je het proberen en dan zie je opeens dat je in, uh, hoe heet het zit, in de desktop interface. Dus dat zijn gewoon allemaal dingen die allemaal jarring zijn, zeg maar, weet je wel. Dat die allemaal, uh, allemaal een mogelijkheid geven op kritiek. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Ja, nou, ik, denk, ik denk dat op zich die eerste indruk, als je met zo'n service tablet... Uh als je die in de winkel tegenkomt... dat dat op zich nog wel meevalt. Kijk, dan, dan heb je die dingen nog niet in de gaten. Van touchcover die scheurt. Of uh, de beperkingen die Windows RT brengt. Of office problemen. Ik denk dat op zich dat die eerste indruk uh, nog wel oké okay zou kunnen zijn. Uh, dat je dan overstag gaat. Uh, het probleem is alleen... die service tablet is nergens in winkels te vinden. Dus... Um, je wordt, ge je wordt in het diepe gegooid in de zin van je kunt dat ding bijna nergens uitproberen... tenzij je in de VS woont en uh, naar zo'n uh, zo tijdelijke brandstore kunt. Ja. Um, dus uh, goed, kijk, Windows-apparaten of die service -tab zullen absolu absoluut geen slechte uh, producten zijn... maar het lijkt alsof het allemaal weer afgeraffeld is en, en zomaar, in de, zomaar even snel in de markt gezet is... want Oh, dat moeten we ook nog doen. Zo'n laatste moment-ideetje. En uh, dat, dat vond ik wel opvallend tijdens uh, dat ik las over die Office-problemen op de Service RT. Um, want het uh, blijkt dat een medewerker, een anonieme medewerker van Microsoft zich mengde in die discussie. En aangaf van, uh, ik ben medewerker en ik heb in het Office-team gezeten voor de ontwikkeling van Office RT... En uh, wij hebben pas uh, op het laatste moment toegang tot de servers tablet gehad. En voor die tijd hebben we het moeten doen met optimalisatie voor hardware van uh, partners als Acer en Lenovo. En die hardware was nog niet eens af. Uh, of dat waar is, is een tweede. Maar dat, die, die signalen duiken steeds meer op. En dat, dat vind ik wel frappant. Jazeker. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik heb dat ook gezien op Hacker News. En ik geloof ook wel dat het iemand was uit het office team. Ik heb ook daarna die reactie van Sinofsky wel gelezen. Mm -hmm. uh, maar, maar inderdaad, en sowieso boeien... ...ook al hadden ze drie minuten tijd ervoor gekregen... ...of hadden ze drie jaar de tijd ervoor gekregen... ...in zit me echt fuck. Dat het nu niet goed genoeg werkt, dat is het probleem. Ja. Hoe dat is gekomen, oh wel, heb ik niks mee te maken... ...want daarom betaal ik je 700 euro voor een tablet... ...zodat ik me daarna geen zorgen over hoef te maken. En, en dat, dat is gewoon lastig op dit moment met Microsoft Service. Maar gelukkig kunnen wij ze niet kopen in Nederland... ...dus uh, who cares anyways. <laughs> Nou ja, ik, ik hoop dat ze toch wel uitkomen. Ik, ik wil het nog steeds zelf in handen hebben, hoor. En dan uh, zal ik ja, ja, mijn, mijn oordeel vellen. Maar het ziet er nog niet heel positief uit. Ja, jij bent me gelijk. Oké. Okay, um, iets anders wat vorige week opdrook is de Huawei MediaPad 10 FHD. Die, die hebben we echt al, ik denk, bijna een jaar geleden voorbij zien komen. En, en daarna beurzen en, en, en, en zo'n video's en noem maar op... Um, en, en toen we die begin dit jaar ergens uh, volledig voorbij zagen komen, waren we nog onder de indruk, kan ik me herinneren. Dat was in podcast nummer 30 of zo, inmiddels 28 weken geleden. Uh, het waren we onder de indruk, want er was 2 GB RAM, quad-core processor, full HD display, alle aansluitingen die je nodig had. Uh, Klinkt nog steeds goed. Ja, um, maar we zijn inmiddels... Uh, veel verder. En de ontwikkeling van de tabletmarkt nou, staat niet stil. En Huawei heeft ook aanpassingen doorgevoerd. Uh, van 2 gigabyte RAM zijn ze teruggegaan naar 1 gigabyte RAM. Um, en we hebben inmiddels natuurlijk de Infinity, de Acericonian Tab A700. Hij is niet meer alleen. En Huawei heeft ervoor gekozen dat het ding uitrusten met 8 gigabyte aan, aan, uh, nee, aan opslaggeheugen. Dus je betaalt nu 449 euro. Hij is net verschenen vorige week in Nederland. 449 euro. Uh, voor 8 gigabyte aan opslaggeheugen en 1 gigabyte aan RAM. En dan krijg je natuurlijk nog wel je quad-core processor en je Full HD display. Maar als mensen moeten gaan kiezen tussen een Acer, en Asus en een Huawei. Huawei heeft in Nederland nog niet die naam die Acer en Asus hebben. En als je dan ook nog met 8 gigabyte aan opslaggeheugen komt, denk ik dat het lastig wordt. Zeker als je ook 50 euro duurder bent dan een Acericone niet hebt, A700. Ja, en, en ik wil gewoon even gezegd hebben. Ik vind het wel grappig. Hè? Want ik, ik schrijf wel eens en ik waarschuw soms wel eens: hé, hey, luister Android, verzamelt informatie over je. Whatever. Uh, laat het maar niet nog een keer oprakelen. Maar een paar weken geleden was hoe uh, hij in, uh, in het nieuws, omdat uh, het leek alsof ze allerlei backdoors in hun. Routesoftware routersoftware hadden geïnstalleerd voor de Chinese overheid voor Spielden. Dus ik weet niet hoe verstandig het is om een tablet te kopen waar je op internet bankiert en dat soort dingen. <lacht> uh, luister, luister, het zou wel niet echt zo zijn, maar waarom zou... Uh, uh, hoe noem je dat? Waarom zou je uh, uh, de leeuw prikken met een stok? Of er is een uitspraak van of zo? Uh, weet ik niet. <lacht> waarom zou je het lot tarten, zeg maar? Waarom zou je, <lacht> waarom zou je het, het risico nemen? Laten we daar maar op neerhouden. houden. Ja, ik nee, uh, denk dat dat wat meevalt. Uh, ja, tot het te laat is hè. Ja, maar ja, hè. Ik, ik denk dat, dat, we, dat we nog in zo'n bubbel leven en, en dat die bubbel over een paar jaar sowieso wel klapt. Uh, we hebben al wat scheurtjes en wat, wat gaatjes uh, voorbij zien komen bij Apple en, en, en Google en, en weet ik veel wat. En over een paar jaar uh, komen we er in één keer achter dat we, dat we gewoon uh, publiekelijk geleefd hebben met z'n allen en dat onze pincodes en uh, rekeningnummers al lang bekend waren bij uh, betreffende personen oké okay. <laughs> okay, de, deze fatalistische instelling die deel ik niet echt met je maar oh wel nou ja, maar, goed, goed, uh, nee, okay, maar je kunt wel zeggen dat hoe waar je ermee bezig is ja, nee, jij zegt, omdat het onvermijdelijk is, hoef je, je er niet druk op te maken. Nee, dat maar dan hoef je niet, niet per se, wil wij om te mijden? Dat bedoel ik te zeggen. Kijk, dan, dan... Ik zeg alleen maar, gewoon als grapje, dat uh, een paar weken geleden... Uh, ze hebben de, de regering van uh, Amerika, Canada, de Verenigde Staten hebben allemaal... Uh, parlementaire onderzoeken in moeten stellen. Omdat ze bang waren dat ZTE en Huawei allerlei backdoors hadden in hun uh, hardware die ze gebruiken in verschillende com computerscentra oh ja, ja. en, en, en dat soort dingen. Omdat het een Chinees overheidsbedrijf is. Je, Huawei is een uh, onderdeel van de Chinese overheid in zoverre dat dat, in China kan je bijna niet echt een groot bedrijf zijn <laughs> zonder echt heel veel invloed van de overheid te hebben. Mm. En dat was gewoon het ding. En dat was gewoon het grapje omdat dat uh, dus dubbel op risico is. Google en, en Huawei. Nee. Voor de rest wat je ermee doet. Too. Who cares? Ja, nee, precies. Oké. Okay. Uh, Vorige week hadden we nog meer interessants... en dat is uh, Office Mobile. Dat ook De Verge kwam daar weer mee. Die had uh, van bronnen dicht bij het vuur vernomen... wat er allemaal staat te gebeuren. En begin 2013 kunnen we dus... Office Mobile applicaties verwachten... voor Android en voor iOS. En uh, opvallend vond ik... Kijk, die Office applicaties dat die zouden komen... dat was, dat was wel duidelijk. Uh, Microsoft heeft het... Uh, niet, niet officieel bevestigd, maar wel bevestigd, zeg maar. Um, dus er komen Office-applicaties. Die zijn er al honderd uh, van verschillende ontwikkelaars, noem maar op. Voor elk platform kun je, kun je alles doen met je Office-bestanden. Maar Microsoft moest er zelf nog mee komen. Begin 2013 gaan die applicaties komen. Um, maar je kunt met die applicaties alleen maar bestanden bekijken. Wil je er meer mee doen, dus ook bewerken... dan heb je een abonnement nodig op Office 365... En dat snap ik niet. <laughs> Wat? Uh, dat is toch ongelooflijk? Echt, uh, dat gaat. Kijk, dat weet je, het is. Um, uh, Office is heel lang heel erg belangrijk geweest voor heel veel mensen. En ook heel erg een pijnpuntje geweest bij de eerste generatie smartphones en toen tablets. Van hoe kan ik mijn crap nou bekijken op mijn tablet? Ondertussen heeft bijna iedereen. En met bijna iedereen bedoel ik eigenlijk iedereen die langer dan twee minuten gegoogeld heeft, heeft een oplossing gevonden om om uh, Office heen te werken. Zelfs met hun Office documenten. Mm -hmm. Jij zegt al terecht, er zijn supergoeie pakketten voor beide platformen of voor alle platformen. Denk aan Polaris Office, Quick Office HD en zo heb je nog... Tientallen andere dingen die gewoon goed eh, werken samen met Excel, PowerPoint en Word documenten. Mensen hebben dus al een weg om Office gevonden. En nu gaan ze met komen ze eindelijk anderhalf jaar nadat ze het al eigenlijk naar buiten hadden laten komen, dat er office producten komen, eh, hebben ze dat uitgesteld tot na hun service tablet, zodat er nog een goede reden was om een service tablet te kopen. Namelijk, wat ik net al noemde, de kans op de beste office integratie. Mm -hmm. En dan wordt het zo'n oplossing. Ja, je mag je, uh, je, mag je uh, Office bestanden bekijken. En als je hem uh, wil bewerken... is het niet eens eenmalig 10 euro als een app... of 5 euro als een app. Nee, dan moet je een maandelijks abonnement hebben... op een, uh, op een online editor dienst van, van Microsoft. Mm. Een maandelijks uh, fee dus. Hè? Een maandelijks bedrag wat je moet betalen. Ik weet niet hoeveel, hoe, hoeveel dat is... maar al is het een euro per maand... is het nog te veel. Want mensen kunnen voor 3 of 4 of 5 of 6 euro... een app kopen in de, in, in, in de App Store die ze alle opties geeft en beter, omdat het niet in een of andere uh, ik, ik ga, ga, gare Microsoft-optie is, <lacht> zeg maar. Uh, en en uh, als je een Android-tablet hebt, dan heb je al dikke kans dat je ding wordt geleverd met een, uh, met, met een stukje software die... Uh, ja, nou ja, uh, 9 van, van de 10 op. inderdaad wordt gewoon geleverd met Polaris Office. Dus uh, dat bedoel ik. Iedereen met een Android-tablet, uh, 90% daarvan hebben in ieder geval al de oplossing aangereikt gekregen. Hoe ze niet meer met Office hoeven te, te kloten. Ja. Uh, uh, iOS gebruikers die hadden natuurlijk altijd al toegang tot pages, uh, Keynote en uh, numbers, maar daar zijn ook uh, en er is ook genoeg over geschreven en uh, over te vinden ondertussen over Quick Office en allerlei andere dingen hè, uh, een soort gelijkpakket als Polaris maar dan op uh, iOS uh -huh. uh, en My, mensen die een Microsoft Surface tablet kopen, die hebben al. Of is, dus voor wie is dit? En wie gaat die voor betalen? Ja, kijk, natuurlijk zitten er wel eh, voordelen aan. Ik, ik praat het niet goed over. Maar goed, je krijgt dan integratie met Microsoft. De, de cloud dienst, SkyDrive of zo. En je eh, hebt wat meer mogelijkheden om bestanden uit te wisselen. En er zullen wel wellicht functies in zitten die andere applicaties niet hebben. Ja, Maar, maar, even voor, even voor maar de, heb je die nodig op je mobiele apparaat? Dat is... Exact. En de mensen die het nodig hebben. Denk je nou echt dat die Dropbox nog niet ontdekt hebben ondertussen... Ja. Dropbox is huge! Ook in Nederland, weet je wel? Ook, ook mensen. Mijn moeder gebruikt Dropbox. Nee, precies, maar dat betekent niet dat je onderweg kunt editen. Snap je? Jawel. Zo? Tuurlijk wel. Uh, Polaris Office heeft gewoon integratie met Dropbox hoor. Dus je kan onderweg uh, ja, nee, nee, WordPress dat bedoel vanuit... maar wat ik. Maar wat ik zei over dat er misschien wat extra mogelijkheden op zitten uh, die niet in andere applicaties zitten. Ik zou niet weten wat, ik heb nog niks van gezien. Ook niet, en... maar dit is, het is nog niet officieel gepresenteerd. Maar uh... ja, Goed, dat zal best zo zijn en het maakt ook niet uit. Uh, het gaat gewoon maar... om het feit dat je onderweg... je kunt basisbestanden editen met alle applicaties die reeds beschikbaar zijn... en daar hoef je niet voor te betalen of je betaalt er 2 dollar voor. But... Ja, exact. En Mijn punt is dus van een uh, super grote flop vanaf nu al. Ja. Ook al zou je met superveel uh, verbeeldingskrachten... zo'n hele mooie functie kunnen bedenken die in Office Mobile zou zitten... Dan nog zie ik niet waarom het geld waard is om te betalen. En als, als je dan al de mooiste functie zou bedenken, wat mij op dit moment denk ik is dat je uh, realtime kan samenwerken. Mm -hmm. hè? Dat, je, dat je samen in documenten kan werken en dat soort dingen. En dat dat ook op mobile goed geregeld gaat worden. Als je dan zo'n 365 abonnement hebt, dan is de markt voor de mensen die dat echt nodig hebben en daarvoor willen betalen, is zo klein dat het nog niet relevant is. Nou ja, absoluut, absoluut. Dus ook wel. Wat ik wel trouwens wel uh, zie ik net even, ik was even aan het klikken in mijn uh, e-mail, app, email uh, applicatie en uh, ik kreeg gisteren een mailtje van Microsoft Nederland uh, met is uw site klaar voor internet Explorer 10 en kreeg je een hele handleiding meegeleverd van uh, hoe kun je je website klaarmaken <laughs> en dan kreeg je ook een, een hele analyse meegeleverd van hoe is, uh, is uw website al klaar, dat hebben ze al helemaal uitgezocht en uh, met groen en rood en geel van wat er fout en goed is, uh, dat vond ik wel, uh, vond ik wel goed. We hebben toch ook een pluspuntje van Microsoft. Hallo, <laughs> echt niet. Waarom niet? <laughs> Zij... Hoe dan? Jouw website werkt toch in al die browsers al goed? Zij moeten toch een browser uh, maken die gewoon goed werkt met ja, al die websites nee, nee, nee, nee, die er al nee, zijn? Is niet Zit jij daar nou serieus op te wachten dat je elke keer van Chrome en van Safari... en van Mozilla en van, Mozilla en van Opera nee, en van Mieren nee, elke zwacht, keer een, uh, een, een mailtje krijgt van... Hé, hey, Martijn, uh, leuk dat je een website hebt. Uh, Wij komen met een nieuwe browser. Wil je me even zorgen uh, uh, dat die werkt in onze browser? Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Houd het goed. Nee, ik werk twee kanten op. Uh, aan de ene kant... Uh, uh, Um, internet explorer staat een bekend omdat ze gewoon websites verneuken um, dat is gewoon niet <lacht> dus uh, daar hou ik uh, ja, goed. je kunt amper rekening houden met internet explorer 7 uh, inmiddels, dat, dat, dat gaat gewoon niet meer uh, dus mensen die daarop uh, browsen, die zullen mijn website ook uh, heel slecht uh, te zien krijgen maar het gaat erom, uh, dat is de ene kant de, de reputatie van internet explorer dus goed dat ze daar nou en ik meekomen en aantonen van oké okay, dit als je, als je wilt uh, weergegeven worden in Internet Explorer, moet je het zo doen. Aan de andere kant, ontwikkeling van het web staat niet stil. CSS, CSS3, HTML5, nieuwe vorm van renderen, daar dat, dat gebruiken ook Chrome en, en Firefox en, en Safari gebruiken dat ook. Dus het staat niet stil. En dan moet je als websitebouwer moet je daarin meegaan. Kijk, al als ik, als ik mijn website tien jaar geleden gebouwd had... dan was de kans klein dat die nog perfect weergegeven zou worden... in Chrome of in Firefox of in wat dan ook. Je moet mee met die CSS-codes, HTML-codes, noem maar op. Dus... Het is niet, niet slecht dat ze mij dan een mailtje sturen. Maar dit is waar de toekomst van web heen gaat. Want het zijn ook gewoon simpele dingen. Van, uh, we zien dat er nog flashbanners op uw website staan. Wist u dat flash bijna nergens meer ondersteund wordt. En uh, dit is de code om uw flash te vervangen voor HTML5. Ze geven ook echt oplossingen die je gewoon meteen kan implementeren. Dus ik, vind het niet, uh, nee, ik ben er niet mee eens dat, dat, uh, dat ik dat inter moet interpreteren als slecht. Ik vind het eerder van uh, je kunt er iets mee of je kunt er niks mee. Het is ook wel mooi dat ze een mailtje sturen. Ja, ik snap een beetje wat je bedoelt. Voor jou is het wel fijn. Uh, ik blijf het super grappig vinden. Dat maar. Maar dat was tussendoor. Wat hebben we nog meer? Uh, we hebben twee reviews gemaakt. En uh, over de ene, daar hebben we, al, we hebben het eigenlijk over allebei al, uh, al meer dan genoeg gehad. Uh, ik heb de Galaxy Note 2 uh, getest de afgelopen acht, negen dagen, geloof ik. Ja, dat, dat is mijn, uh, mijn apparaatje tot nu toe. Dat vind ik een fantastisch apparaat. Uh, daar ben ik helemaal weg van. Uh, lees vooral de review waarom ik daar helemaal weg van ben. En waarom ik mijn iPhone en Nexus 7 zou vervangen voor een Galaxy Note. En waarom ook niet. Uh, dus daar uh, ja, alleen maar positief over eigenlijk. En jij hebt een iPad Mini uh, inmiddels alweer een tijdje bezit. Ja, en uh, ook nog een vraag over de Galaxy Note. Hè? Ik weet dat je het een tablet uh, noemt. En dat het een tablet is ofzo. Mm -hmm. Maar als je één woord mo moest kiezen. Smartphone of tablet. Wat is het dan meer? smartphone Oké. Okay. Gewoon, vind ik interessant om te weten. Als ik hem kan bellen en aan mijn oor kan houden, is het een telefoon dus een smartphone. Ja, maar geldt het ook voor de Galaxy 7.7? Daar kan ik ook mee bellen? Als ik hem fatsoenlijk aan mijn oor kan houden. Oké, nee, nee. Ik vroeg me gewoon af waar die. De pijlen is heel vaag, Klopt. Maar ja, nee. Met een Note 10.1 kan je ook telefoneren, toch? Klopt. Moet ik even mijn review op nakijken? Nee, dan kun je me bellen, volgens mij, dat klopt. Ja, volgens mij wel. Oh ja, ja, ik heb het zelfs gedemonstreerd. Ja. Lang geleden. Oké, okay, uh, ja, nee, cool ding. Uh, in wat je zegt: kijk jouw review, lees jouw review. Doe dat. Zeker. En uh, toen had je het ook nog even over de iPad mini. Nou goed, uh, mijn review staat ook online. Uh, lees dat en kijk dat. Um, ook vorige week heb ik uh, volgens mij al de dingen gezegd die ik erover wou zeggen. Ik um, denk dat het voor een heleboel mensen een, uh, een superleuk apparaat is. Het beste iPad tot nu uh, toe, zeg jij? Voor een heleboel uh, aspecten van de iPad wel. En ik denk dus ook voor een heleboel iPad-kopers, uh, denk ik dat wel. Ik zeg niet dat het de enige iPad is. Ik denk dat de iPad 3 en 4 hun eigen. Uh, uh, markt hebben en ik denk dat die lijn heel erg ligt bij de wil om uh, bijvoorbeeld een mobile office te gebruiken, dingen te creëren, te bewerken, te, te doen. En uh, misschien is het de beste analoog wel dat ik denk dat voor een heleboel mensen een 13 inch laptop gewoon de verstandige keuze is, maar sommige mensen hebben een 15 inch laptop nodig omdat ze meer ruimte willen in Photoshop of wat dan ook. Mm -hmm. Dus misschien moet je dat zo zien. Uh, nou ja, goed, we hadden vorige week ruzie als een motherfucker. Nou, we hadden vorige week natuurlijk over het schermen gehad. Uh, ik blijf erbij dat het een, uh, een, een, uh, geen retina scherm is, maar ook een prima scherm is. Lees ook daar de review uh, voor als je daar meer, uh, ja, een beetje meer over wil horen. Um, maar dat het heel belangrijk is om te beseffen dat voordat we retina en dat soort dingen hoog op ons verlanglijstje gingen zetten... En terecht hoor... Um, hadden we het vooral over tabletcomputers als van ze zijn zo klein en ze zijn zo licht en zo lekker mobiel bruikbaar. Mm -hmm. En uh, daar is de iPad Mini gewoon een hele, hele flinke stap uh, verder in gegaan. Hij is echt heel veel lichter, heel veel dunner. Of, nou, ja, hij is wel dunner echt. Uh, hij is zeg maar met smartcover net zo dik als uh, de iPad 3. Uh, maar oh wel, hij is gewoon dunner, maar hij is kleiner, hij is een stuk lichter en hij is een stuk discreter in gebruik. En dat waren dingen die we eerst... Uh, en eigenlijk nog steeds hoog op tablet uh, verlanglijstjes hebben staan. Dus in dat opzicht is dat een heleboel uh, ja, aspecten echt de, de beste iPad of de, de beste iPad tot nu toe denk ik. Nou. En uh, wat denk jij dat de, de Nexus 7 of de iPad Mini hoger op de verlanglijstje staat voor kerst of Sinterklaas? Nu zijn allebei dus volledig uh, uh, gepresenteerd. En, dus... en welke, leeft welke leeftijdscategorie? Uh, ja, ik denk uh, van een jaartje of uh, 16 tot, uh, tot uh, 35. Nou, oh, lastig dan. Uh, ik denk dat het heel erg mee te maken heeft met besteedbaar inkomen, met uh, uh, eerdere ervaring met Apple producten. Ik denk niet dat er een, een, een, een echt substantieel percentage Apple-huishoudens is... die Nexus 7 op het verlanglijstje hebben staan, maar wel iPad-minis. Uh, maar ik denk ook dat voor een heleboel mensen uh, het prijsaspect heel belangrijk is... en dat uh, de verlanglijstjes waar ouders nog enige invloed over hebben... Uh, dat daar veel meer wordt gepusht richting Nexus 7... omdat het een veel haalbaarder cadeautje is, uh, omdat het uh, 70 euro goedkoper is... Mm -hmm. Uh, en misschien wel 130 euro gekopen, want hij is nu vanaf 199 te koop, toch? De Nexus 7 16 gigabyte. Uh, ja, volgens mij is de 16 gigabyte uh, al bijna weer helemaal uitverkocht. Dus dan houden we alleen de 32 gigabyte over voor 249 euro. Maar in, uh, op papier zou je die moeten kunnen kopen, toch? Die 16 gigabyte. Papier 499. wel. Oké, okay, nou ja, goed. Dus ik denk dat in dat opzicht uh, uh, de Nexus 7, denk ik, meer op de lijstjes staat. Ja, dat zou goed kunnen. Ehm... Uh, uh, wat hebben we verder nog? Een uh, Jarvik. Een Jarvik. Daar heb ik lang niet over gehad. Ja. Eh, ik heb een Jarvik centa ofzo. Jarvik uh, 9 200 centa heb jij. Ja. Uh, 97 IC. Ja. <laughs> en IC stond voor Ice Cream Sandwich, maar de bedoelen ze nu Jelly Bean. Precies. Wordt <laughs> uh, die standaard geleverd met Jelly Bean dan? Ja. Okay. Maar ik uh, krijg je Google Name niet op werkend. Ja, dat, dat, dat heb ik inderdaad wel eerder gehoord en dat zijn we in reacties gehoord en ook een keer een tablet die ik had. Sommige tablets uh, kan het wel kan het niet. Heb je al geprobeerd te downloaden ergens? Nee. nee. Nee, goed, dat zou ik proberen, maar het wordt inderdaad bij sommige tablets niet standaard meegeleverd en dat is wel, uh, wel vreemd. Ik zou je weten waarom. Maar goed, de Yarvicenta Centa 279 IC... Uh is echt een van de weinige Android-tablets waar ik een wow gevoel had toen ik hem uit de doos haalde. En dat is super funny, omdat dit echt een budget-tablet is. Ik heb even gegoogeld en hij is vanaf 225 euro te kopen op het internet. Oh. En uh, met onder de indruk bedoel ik dus, als je hem uit de doos haalt, dat die bouwkwaliteit super decent is. Het een uh, 4,3 eh, of 4.3 beeldverhouding is. Het zijn, wat heb jij mij verteld, het zijn iPad 2-schermen die erin zitten. In ieder geval het scherm... Het scherm wat ik erin heb zitten, vond ik uh, uh, geen Retina scherm, maar wel een prima scherm. Uh, nogmaals, hetzelfde als dat ik van de iPad 2 vind. Ik zag daar niet zo heel veel verschil in. Al is het natuurlijk een heel verschil of je iOS of Android ziet op zo'n ding. Maar uh, niets, uh, niets mis mee. En een stevig Gorilla glas aan de achterkant. Een stevige aluminium achterkant. Er zit een iets wat lelijke plastic rand omheen. Maar uh, het is zeg maar de... Uh, Chinese knock-off versie van de iPad 2. Ja. Hij, is, uh, hij ziet er precies zo uit. Hij uh, heeft hetzelfde scherm, hij heeft dezelfde bezels, hij heeft dezelfde achterkant, al is de structuur wat anders en er is er allerlei op geprint. Uh, maar hij heeft ook een heleboel aansluitpoorten, een USB-host, een USB-slave, micro SD, HDMI-out, uh, whatever, allerlei, allerlei dingen zitten erop. Ice cream sandwich, een dual-core processor, een gigabyte aan RAM, volgens mij. Of twee gigabyte, volgens mij een nee, gigabyte aan RAM. Um, en de eerste ervaringen zijn uh, pretty impressive. En ik, ik denk dat uh, uh, ik nog even moet kijken of ik hem nou echt zo langzaam vind. Of dat het alleen nog even in, uh, in beleving is. Maar dat, daardoor test je hem langer dan een paar minuten, zeg maar. Uh, maar hij, uh, als hij redelijk snel ook blijkt te zijn met de duo-core processor dan. Staat hij denk ik bovenaan mijn Android aanraders. En dat is echt heel erg opvallend voor, voor een budget tablet. En um, de, hij is echt nogmaals, het is precies een iPad 2 wat je ziet. Alleen waar de iPad mini met cover net zo dik is als de iPad 2, is de iPad 3 met cover net zo dik als de Jarvik. Dus hij is iets, iets groter. Het is allemaal iets. Kijk, hij heeft niet die mooie aansluiting tussen glas en aluminium achterkant. Er zit een plastic rand omheen. Dat soort dingen. Het is allemaal duidelijk niet echt een iPad. Maar in een heleboel opzichten wel. En hij, hij flext niet. Hè. Hij is heel stevig. Hij houdt goed vast. En nogmaals, pretty impressive. Ja, Jarvik schijnt een, een aantal veranderingen door te hebben gevoerd. Uh, waardoor de prijzen wat hoger liggen. Maar waardoor de kwaliteit wel flink omhoog gaat. Want ik ben ik, vorig jaar, vorig jaar, begin dit jaar zelfs nog, hadden we toch een paar Jarvik tablets die, die, die toch kraakten. En, en, en uh, hoe noem je dat? Uh, groot en dik en zwaar waren. Of het scherm was echt bagger. En, ja, maar dat hebben we ook gezien met de Note en met de TF300 en met de ja, 700. Ja, ja, ja. Dus het is niet alleen voor Jarvik. En ik moet zeggen dat ik... Uh, volgens mij is de gemiddelde verkoopprijs 250, toch, van dat ding? Ja, zoiets. Ik vind dat niet echt een premium bedrag. Ik denk dat uh, uh, het simpelste... Nogmaals, ik moet hem echt nog beter testen, hoor. Maar op dit moment is het simpelste antwoord op een Android-scope... ...vraag van welke Android-tablet ik moet kopen. Boeit niet, welk formaat zeg je Nexus 7... En als iemand zegt, van ik wil een Android-tablet kopen en ik wil 10-ish eens, mm -hmm. Ja, dan is er een flinke kans dat ik volgende week ga zeggen, ja, dan moet je eens naar de YARF Xenta kijken. En dat is, had ik gewoon nooit verwacht. Ja. Nou ja, mooi. Dat uh, had ik ook niet verwacht. <laughs> ja, je kan er ook niks aan doen. Nee, nou ja, dat is alleen maar goed. De, de, hoe goedkoper de tablets, hoe uh, populairder ze worden en uh, hoe meer wij te doen hebben. Ja, laat ik het zo stellen. Ik heb een 700 en 300 uh, hier op dit moment ook nog liggen van Android. Stel dat ik zo meteen naar buiten moet en ik verplicht mezelf een Android-tablet mee te nemen, neem ik die Santa mee. Ja, dat is echt voldoende. Op dit moment wel. Ja. Uh, maar nogmaals, hè, het is, uh, ik heb er niet echt veel tijd voor gehad en uh, moet hem even rustig uh, gebruiken. Uh, maar uh, ja, we zullen zien, het ziet er heel goed uit op dit moment. Oké, okay, cool. Ik ben benieuwd, nice. Uh, dan zijn we alweer een beetje aan het einde volgens mij. Oh ja, ik moet natuurlijk nog zeggen dat uh, Tablets Magazine momenteel op dit moment officieel de grootste tabletwebsite van Nederland is. <laughs> Oké, okay. erg feest. Nee? Dus we zijn de concurrentie voorbij gestreefd. Dat even zodat je het weet. Eat your heart, dark tweakers. <laughs> Boeia. <laughs> Zo is het een net. Nee, ja, goed, uh, ja, alle ja, gekheid op het stokje. Uh, nog, uh, oh, sorry. Nog, uh, het is het. Twee weken en dan uh, krijgen, gaan we een leuke week tegemoet. Dat bestaat een de leuke in twee jaar. En dat gaan we. Niet te veel over verklappen. Hè? Niet te veel Nee, ik ga verlappen. niet te veel verklappen, maar ik zeg wel dat je dan onze website uh, nog beter in de gaten moet houden. En gewoon elke twee minuten een keer langs moet komen. Want we gaan uh, een paar hele leuke acties opzetten. En uh, vieren dat we het grootst zijn, het meeste bezoekers hebben en altijd. Heel graag. <laughs> Holy crap, zo so, so bitter, zo so bitter. Sorry. Nou, eh uh, <laughs> hey, uh, tot volgende Oké, okay, tot volgende keer.